9 uur. Johan van Kam met het NWS Journaal. Vandaag volgens de gewone dienstregeling. Of er extra veiligheidsmaatregelen van kracht zijn, wil het bedrijf niet zeggen. Bijna alle passagiers die gisteren in de trein zaten, waarin een man met een kalasjnikov begon te schieten, zijn doorgereisd naar Parijs. Zij zijn opgevangen door Thalys-medewerkers. En er stonden ook psychologen klaar. Een paar reizigers zijn achtergebleven in Arras, waar de schutter is opgepakt. Ze zaten vlak bij hem en worden mogelijk nog gehoord door de politie.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 In Rotterdam is een man opgepakt die een agent heeft mishandeld. De man van 22 was gisteravond met een groepje afgekomen op een verkeerscontrole. Toen een agent hem vroeg te vertrekken, werd hij agressief en sloeg hij de agent hard in het gezicht. De agent raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De man is opgepakt en kan worden vervolgd voor mishandeling.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 Zandvoort heeft het, en jij beleefd het. Zon, Zon. zee, Zandvoort, een zomerhit. -n -n. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu, Toeba Klee. My guns and ammunition, do very different things, if you're looking for tradition. I'm castling my king When I Guns and ammunition. Ja. Oh, blijft dit leuk in, hè? Volstandige, deze man. En dan zo'n leuk fruitje erbij. Die het allemaal compenseert dat je er ah, aan bedoelt. Het allemaal niet zo. Hij ah, heeft een hele grote mond, maar hij bedoelt het allemaal niet zo slecht. Julie Talks. Die hebben een aantal leuke platen uit. En vaak is het een soort ruzie tussen een man en een vrouw. En dan komt het uiteindelijk ook wel weer goed. Ja, leuk. Guns and Ammunition Julie Talks. Hier de zaterdagmorgen. Het is uh, twee minuten. Nee, niet. Het is alweer zes minuten over negen. In het tweede geheel is het programma. Het is vandaag 22 augustus. Wat is er allemaal gebeurd op deze datum? We nemen het even met je door. Ja, het is weer spraakmakend allemaal. Ja, uh... Ik... Wat? In 1567 komt de hertog van Alfa met 16.000 soldaten... 16 om de Nederlanden in opdracht van Philip II te straffen... Ja? voor de beeldenstorm in 1566 en de opstandigheid in het algemeen. Ja. Het was het begin van een schrikbevind... en Margarete van Parma neemt ontslag en vertrekt naar Italië. Wanneer komen, komen er zelf een man in actie tegen ISIS... Die hebben ook beelden storm, momenteel. Ja. Oh ja. Ja, oh, daar ben ik niet gek van. In, uh, op 22 augustus 1990 is er een uh, moord op Marietje Kessels... in de heilige Hartkerk in, uh, de, van de Noordhoek van uh, Tilburg. Die wordt daar vermoord, gevonden... Een paar dagen later. En, uh, Marietje is, is een dochter van een, uh, een, een man die heeft een, een uh, muziekwinkel in Tilburg. En Marietje gaat op een ochtend gaat ze een brief posten. Zou naar een muziekleraar gaan. Daar komt ze niet aan. En uiteindelijk ziet iemand in een café aan de overkant van de kerk... dat ze hem binnen wordt geroepen door iemand. Wie dat is, kan ze niet zien. En uiteindelijk zijn er drie verdachten. Dat is de koster, een schilder die daar aan het werk is... Het werk is en de pastoor. En uiteindelijk wordt er niemand veroordeeld... En achteraf blijkt dus dat de pastoor het heeft gedaan. En die is uiteindelijk ja. uh, naar de, me de mensen van de kerk zijn, naar die vader gegaan, die hebben gezegd van. ja, de pastoor heeft dat gedaan. Maar ja, als ze als hem nu uh, terechtstellen, dan wordt de hele kerk terechtgesteld. En dan is er een hele negatieve uh, lading nou voor de kerk. Dus uiteindelijk heeft de vader ermee ingestemd om de pastoor niet te veroordelen. En uiteindelijk is eigenlijk deze moord in de boeken gegaan als onopgelost. En dan veel later heeft een familielid heeft er een boek geschreven over. En die heeft langs de vader, praten zit met mijn vader. Mijn vader heeft toegegeven, ja, ik wist het wel. Maar ik was ook bang dat mijn familiezaak om zeep zou worden geholpen. Ja, ja. Door klanten die dan van de kerk zeiden. Van, oh, ja, ga niet kopen. Je hebt de koster of de, de pastoor veroordeeld. In een slecht dagboek gesteld. Dus het is een, dus een heel heftig iets. En uiteindelijk is er nog wel een, een beeld voor haar opgericht. En het mag is op de kerk uh, op begraafplaats liggen alle personen die iets met de, maak, de zaak te maken, te maken hebben. hebben. Ja, ja. Die liggen binnen 10, 20 meter liggen die begraven. Maar het op grafmonument is ook wel heel erg... Uh... Uh, Spraak maar zo'n meisje dat daar het kruis vasthoudt. Want ik moet het kruis vasthouden, ik, vasthoud, ik moet geloven. Maar ondertussen is het door het geloof. vermoord. Vermoord. Fijn weer, hè? En in de, de doofpot gezet. Ja, in de doofpot. Ja. Ander ding op 22 augustus. Ja, in uh, 1989 ontdekken we de eerste ring van de planeet Neptunus. Ah, dat leuk! En uh, dat gaat verder met de ontdekking in de, in, de, in de ruimte. James ja, Cook, ja. zie ik? Ja, James Cook die heeft, uh, die komt uh, op zo'n expeditie aan in Australië. En dat was in, uh, 19, of in 1770. Oké. Okay. Dus nou ja, je had het over Australië. Maar ik yeah. kwam het dus aan op de oostkust van Australië. Maar de, als je dan ook weer doorkijkt in het verhaal leest, het is het echt wel weer een hele. Boeiende verhalen zitten er al achter, maar daar hebben we helaas geen tijd nee, voor. Nee, dat wordt een beetje te gek, vooral over die kinderen. Al die kinderen die hij niet uh, gekend heeft, omdat hij vaak op weg was. Ja. En als ze toch in Australië zijn, daar werd goud ontdekt natuurlijk in 1951 in Ballarat. En de uh, die, uh, die hele bevolking groeide uit tot 20.000 uh, personen binnen een jaar tijd. Uh, verder is er ook goud ontdekt in Zuid-Afrika. Ja. Dat was in uh, 18, nee, 1926, ja. een stuk later. Dus als je goud gaat zoeken, doe het vandaag. In Australië. Doen. Ja, dat is een goede... Oh nee, Zuid-Afrika. Nou, nou, misschien... Of Australië. Of misschien gewoon eens in Nederland of, ja. proberen. Ja. Nou, Wat okay. ik ook wel heel erg vind, ik, weet, of, was jij, ja? er was een giftige gaswolk... Uh, die kwam uit het kratermeer van een rustende vulkaan... Ja? leek naaiast in Cameroen. En daardoor, door die gaswolken, zijn 1746 mensen... en tienduizenden dieren oh. zijn gestorven. Zo, hartstikke idee. Er staat verder niks bij, maar uh, ik vind het wel uh, heel heftig. Dit is heftig. Ja, en in 2009, ook wel heel heftig... de strandrellen bij uh, Hoek van Holland. Maar dat uh, dancefestival. Met yeah. die hekken waar iedereen tegenaan geduwd werd. En uh, de politie die verkeerd ingreep. En, uh... Ik kan me nog herinneren dat er twee agenten in burgerkleding waren daar aanwezig. Die werden uiteindelijk uh, ontdekt. Of mensen werden herkend door Feyenoord-Holligans. En uiteindelijk werden die aangevallen uiteindelijk uh, zijn ze nog weggerend. En uiteindelijk zijn ze gaan schieten. Gericht gaan schieten ook. Het is ja. wel heftig als je die beslissing moet nemen. Dan, van, ah ja, dan moeten we maar gaan schieten. Ja, of wie? Nou ja, diegene die me dan maar. Het lijkt me een heftig iets. Voor mij hebben ze het allemaal het wel een trauma het overgehouden. Ik zal zeggen, stop met voetbal. Ben ik voor? Ja, ik ben voor. Ik ben voor. Zeker. Ja hoor. Uh, goed. Is, is nog meer of gaan we naar de verjaardag straks? We gaan, denk ik, naar we de gaan straks ben. naar de verjaardag. We ja, gaan straks naar de verjaardag. Er zijn weer een aantal mensen jarig, logisch natuurlijk op deze dag. De Falls, ik zit te twijfelen. Namelijk 7 september spelen ze in de Melkweg in Amsterdam. Dit is de nieuwe single. Kort over negen en de nieuwe single van De Falls spelen 7 september in de Melkweg in de Amsterdam. Ik twijfel er een beetje, ik heb een beetje te luisteren, een aantal nummers vind ik wel gaaf, maar uh, ook heel veel nummers zijn een beetje, ja, ik van, nou, dat mag wel wat harder en een van de favoriete platen is toch wel deze, even een fragmentje gewoon even hoor. Dat is gewoon, en de tekst vind ik ook zo mooi hè. Echt, dat moet je hard draaien hoor. when I see a man, I see a liar, hoezo teruggesteld in de maatschappij? Huh? Het is echt, when I see a man, I see a liar. Dus, nou, fijn. De, ik weet niet of je die vriend kan zijn, maar ik vind het wel mooi gezongen dit. Goed, het is uh, tijd voor de verjaardagen. Ver, vertrouwt hij dan alleen vrouwen? Dat zou ook nog kunnen. Ja. Nou ja, when I see a man, dat is eigenlijk meer de mensheid zie ik dan ja. weer. Nou ja, dus ja, gewoon, ja, ik het, door, het is gewoon helemaal teleurgesteld voor iedereen. Snap je? Laten we even kijken hoe, ze, hoe mensen je re, hoe, hoe ze op je reageren als je jarig bent. Een beetje opkomen dagen. Goed, wie zijn de jarig. Wie zijn de ja, ook. Nou, wat ik zag, dat in 1934 was Norman Zwartskoff uh, geboren. En hij inmiddels leeft niet meer, maar hij was heel belangrijk in de golfoorlog. Want toen hij, was hij de vier sterren-generaal. En zij, ze hadden, hij had ook een uh, bijnaam. En dat was... Uh, uh, ja, dan ben ik hem dus weer kwijt. Ja, ah. Ah, dat is dus uh, Norman de... Storming Norman. Want het was natuurlijk Desert Storm. Norman. Storming Norman. Norman. Maar ja, ja hij doet wel heel wat Ik denk, van de week heb ik dan weer die Jack Nicholson gezien. Dat is ook zo'n uh, zo hoofdkoloneel van het leger. Die dan zo vreselijk uit zijn kan schiet. Denk ik denk van, oh, waar zit er misschien ook zo heen? You want the truth? You can handle the truth. Ja, dat was van Jack Nicholson. Door jou is het lab niet meer veilig. Weet je wel? Ja, dat is echt een mooi stukje. Heel prachtig. Mooi stukje. Degene die vandaag ook jacht is Felix Murders. Oh ja, die was vroeger van de radio. Die was goest, die was opstandig. Even een stukje? Hartelijk bang. En hartelijk bang. hartelijk bang. is Felix Murders. Vanavond een bijzonder NOS-maal. Want we staan aan de vooravond van het vertrek van het vlot De Sterke Jerke. En dat is een vlot van 60 vierkante meter. Waarop uh, straks. Grappig, verhoogd, dat stemgeluid toch is toch anders. Nederlandse tijd. Daar was ze erg opstandig in de jaren 70. En sommige platen wilde hij ook niet aankondigen. Of sommige platen nam hij gewoon afstand van. Bijvoorbeeld ja. het Smurfliets. Of, ja, nou ja. Uh, meer van die de... platen zeg maar. nou, uh, Ik zet nu de radio maar even uit. Ik moet hem draaien omdat hij in de hitlijst staat. Radiator, uit. Dat heb ik met die radiator. Dat heb ik met die radiator. Neem er precies. ook echt afstand van. Ja, lekker dan weer. <laughs> nou goed. Uh, Felix Meurs, 69, nog steeds actief. Hè? Elke zaterdagmiddag van 12 tot 2 geloof ik. Spijkers met kop op radio 2 geloof ik. En verder ook nog steeds op de televisie. Altijd lekker eigenzinnig mannetje geweest. Goed. Mensen die er meerjarig zijn zijn. Je ziet okay. niemand. Ik, <laughs> ik zie helemaal niemand. Ik zie wat helemaal... naast me. Ik zie helemaal nee. nou, John Lee Hooker, uh, die Wie? is inmiddels overleden. Ja. Dat is een Amerikaanse bluesgitarist en zanger. Hij is in 2001 overleden. Hij, hij klonk zo. Wel zijn je doet. En deze man heeft zo enorm veel platen gemaakt. Meer dan 100 albums heeft hij gemaakt. Albums. En hij heeft ook heel veel uh, met z'n anderen gespeeld. Ja. En uh, als je dat allemaal leest, is het gewoon wel heel leuk, hoor. De, met uh, Maas Davis, Bonnie Raitt... Los Lobos heeft hij gespeeld. Van Morrison heeft hij gedaan. Zo. En uh, dat soort dingen. En de Boom Boom Room had hij dus ook. In ieder uh, iets voor in de nachtclub uh, en alles. En uh, ja, hij is gewoon... Uh, hij is enorm oeuvre. Verder, Roger King is, uh, was vandaag jarig geweest. Hij is overleden in 2007, 1944. Of oh, juist, ik heb het allemaal opgeschreven. Maar ik ben het bliefje, ik weet hoe oud hij is geworden. Oh. Roger King is bekend van anderen de te veel... De Phil, Dr. Phil Show. En heeft ook Ofra Winfrey groot gemaakt. Oh, Deze maar heeft hij er zelf Prachter. nog wel wat aan over gehouden. Dat nou, denk ik wel. Roger King van. was een tv-producent en heeft dat redelijk voor elkaar gekregen. Verder, Jan Tulp. En die is de natuurlijk... Tuip. Tuip, heet Tuip. Heet Jan Tuip. Ja. Jan Tuip. Is die van... Uh... BZN. BZN. Ja. En hij was de enige die zo actief is gebleven. Van 1965 tot 2007 was hij een van de... Anchormans in Beethoven zeg ja. maar. En daarnaast had je ook dezelfde dag het jaar erop Evert Veerman en die volgens mij komt hij ook uit Volendam. Ja. Maar die zat dan weer in de ket. Ja. Oh, die, die konden kon elkaar niet luchten jong. Nee. Daar ja, dat wil ik gewoon met ja, je. Dat in. heeft hij me nooit verteld. Maar nee dan, is dat, dat wil hij. Verder Chuck Brown is ook vandaag. Ook, zou ook jaar geweest. <laughs> maar hij is ook alweer weer overleden. Chuck Brown was een troep van deze plaat echt een heel bekend plaatje. De... Feel like busting loose. Oh yes man. Evening, kind of peace. Ook alweer overleden. Ja. Echte soul funk. Leuk. Ja. En dan heb ik nog een, een Bondgirl. Ja. Honor Blackman. Dat is een Engelse actrice. Ze is van 1925 hoor. Dus ze is echt al op leeftijd. Ze is 90 nu. Maar die speelde ook de Bond Girl P Pussy Galore in de film Goldfinger. En ze heeft ook. Voordat is de Degene die wij kennen van de, de, de Avengers. Heeft zij dus die Cathy Gale gespeeld in de serie? Dus oh. na de hand is ze dan vervangen door Diane Rick. Maar daarvoor was zij. Dus het was echt een hele pittige dame. En zo pittig, dat vind ik dan wel leuk. In 2002 zou ze een koninklijke onderscheiding krijgen. En die heeft ze gewoon geweigerd. Dat vind ik, dan heb je wel uh, spirit hoor. Dan heb je Zit, gewoon uh, ballen. Nou, het is maar... een republikein. Ja. Ja? Nog iemand die uh, overleden is uh, vandaag in 2011. Is uh, Jerry Lieber. Uh, is een Amerikaan die uh, uh, onder andere nummers heeft geschreven voor uh, Elvis. Mm. Elvis. Oké, okay, nou, de als we toch over Elvis is... in 1969 verschijnt hij weer... wordt hij eerst een tijdje stil geweest te zijn... hij is namelijk dan te zien bij de Dinnershow... Concert Podia in Las Vegas... daar treedt hij dan op... en Elvis hoe klonk dat ook weer? nou, even een stukje dan even... Uh, Ik heb Dale Shannon, hij had een record... Had en like hij deed dat dat ook Kuggers... Ik hij deed ook Kuggers leuk... en altijd weer leuk om met de biografie van Elvis door te lezen... met onze eigen Dries van Kuik natuurlijk was een Nederlander illegaal. Was is ook een vluchteling geweest, hè? Ja, maar dit nummer is toch niet oorspronkelijk van hem? Nee, dat zegt ook okay. Van Del Shannon heeft hij het mm. uh, Del Shannon, een de geweldige man. Daarvoor zing ik het na. Goed. Maar goed, okay. dat, Elvis en uh, jij... Ja, nog ik een... zie nog eentje. Uh, ja? Jetty Pearl. Dat is een uh, Nederlandse dame. En die, uh, die heeft dus de eerste songfestival heeft zij gezongen. Maar in het begin was het zo dat ieder land twee afgevaardigen had... Oh. En met haar was Corrie Brokker was diegene. En zij, Corrie Brokker zou het festival een jaar later winnen. Dus dat is een zangeres. Okay. Kwam uit, zij kwam uit met het liedje De Vogels van Holland. Geschreven okay. door Annie M. G. Schmid. Dus dat moet best een leuk nummer geweest zijn. Een hele oude dame geweest hoor. Een hele oude dame geworden. In 2013 overleden. Goed, tot ja. zover de overzicht van wat er allemaal gebeurde op deze datum. Dat is 22 augustus. Nee, die hebben we al gehad dames en ik vind hem echt heel leuk. Maar om nog een keer te draaien vind ik even te gek. Dat kunnen we echt niet. Jungle... En ze hadden het over de beach. The heat. Precies, hij heet eigenlijk. Het is op de beach en op de beach kan het erg warm zijn. De beach heat. is de heat. Het is de heat hier bij toepak De Het is zaterdagmorgen. Deze bands formeren. Jungle. The Heat. Oh, leuk. Lekker dansplaatje. Doet een beetje denken aan de jaren tachtig. En daar een goede tijd. is eigenlijk jaren 80. We al je visioenen nog. Voor een grote dj. Een groot hoop geld verdienen. Ha! hoe oh, lachen was dat dan. Goed. ik levens op de radio. Straks weer de Stampoortse berichten. En er is ook al een verbinding gezocht met Hotel Hoogland. En jawel, ze zijn oké okay ja. ja. En momenteel zijn de zijn ze al aan het plaatsen. Kijk ja, kunnen we nog wijze zijn. Ik weet niet wie er speelt, maar daar uh, nou, laat je informeren. Ga er gewoon heen. Stap op de fiets. Ja, ik pak even een, uh, een koffie hier. Rechts daar ja, op het je, kan, je kan daar echt niet op je fiets aankomen, hoor. Nee, minimaal een limo. Oké. Okay. Ja, dat is. Want ze hebben daar zo'n mooi rondje. Kun je zo voorlangs rijden. Nou, op... ja, volgens mij wordt het wel een beetje krapje, zo. <laughs> ja. Ja. ja. Ja. Als je <laughs> dus je... achteruit steken op het parkeerterrein. Maar het is nu erg druk in stand met als... de duitsers, hè, zo. Dan dus... leg je even snel naar binnen. En vraag je, mag ik even de parkeerkraat? Want ik ben hier uh, genodigd ja dan kreeg je een ik, uh, oh, ik weet ik wil niet helemaal overdrijven. Nee. goed, goed uh, ik, zit nog, uh, ja, ik zit nog steeds met een verhaal die mijn hoofd naar een is wist je dat Elvis op zijn elfde voor zijn elfde verjaardag een gitaar kreeg ja. was hij blij nee hij had liever een fiets oh, daarom heeft elf fiets elf fiets omdat hij op zijn elfde begon met dat hij elf is oh elf is oh grappig en uh, hij kreeg dus een, een gitaar maar had liever een fiets gehad dus hij had misschien ook mee kunnen. Dan dat had doen, hij misschien ja. een de Tour de France gereden. Ja, ja. misschien zonder had aan de, vormen vormen. Kunnen gaan. Van de eerste ja, oké. Okay. Dus dat is uh, wel grappig, weet je? En, wist je hij is, een, hij is een, uh, een gedeelte van de tweeling, hè? Jesse, zijn broer, is uh, bij de geboorte doodgegaan. Er oh. waren er eigenlijk twee, waren er mijn, twee halfjes? Mijn vriend heeft dat dus uh, zelf meegemaakt. Ja. Nou, meegemaakt. Ik weet niet of je het nog weet, maar. <laughs> ja, precies. Hij heeft er geen trauma over <laughs> overgehouden. nou maar... oh. Oh, goed. Nou. Ja, een papegaai uit India is dinsdag aangehouden. Ja. Uh, gearresteerd zelfs. Uh, hij werd uh, voor de zoveelste keer een bejaarde vrouw op straat uitgescholden. Nou ja zeg. Dus oh, uh, ja. Gedraag je. Volgens, volgens het Indiaanse zenuwst uh, werd de vrouw uh, al twee jaar uh, lastiggevallen door de papegaai uh, van haar stiefzoon. Ze had inmiddels uh, ook al uh, drie klachten ingediend. Maar die hadden nooit uh, iets opgeleverd. Tot afgelopen dinsdag. De vogel schoot de vrouw elke keer uit als ze langs het huis van de stiefzoon liep. Volgens de politie had de vrouw ruzie met haar stiefzoon... en kopieerde de papagaai het gedrag van zijn baasje. Ja, ja waarschijnlijk wel, ja. Echt, echt. What the fuck, man. Dat is echt schandalig. Ja. Gewoon. Ik heb een leuk nieuwtje. Het is, het is geen Zandvoort nieuws, maar Haarlem nieuws. Want ja? er is afgelopen zaterdag in, in Haarlem een wonder geschiet... Want er werd uh, in de nacht, van uh, zaterdag op zondag, werd er een baby geboren... maar de moeder wist niet eens dat ze zwanger was. Oh. En de ouders, de 49-jarige Peter en zijn 44-jarige vrouw Marielle, ze zijn nog steeds in shock, want uh, ze kon helemaal geen kinderen krijgen. Dat had ze al gehoord op 22-jarige leeftijd. De eilanders waren, waren niet goed. En was ze was er ook helemaal niet bezig, uh, mee bezig om zwanger te worden. En nou uh, krijgt hij allerlei... Uh, uh, ze zeggen nu dat Peter nu de playboy is van Haarlem. Want oh. hij wist, uh, zijn vrouw die zat dus gewoon op het toilet... Ja. Yeah. En uh, zat had uh, een soort geluid gehoord en een plomst dat er iets tegen de pot was gevallen. Serie? En toen zag je dus twee handjes, twee voetjes en twee oogjes die hem aankeken. En hij zag meteen dat er een baby was geboren. Ja, nou, het is toch niet te geloven dat je dat ja, hebt, hè? He? En niet weet dat je zwanger bent. Ja, Wat? Ja. ja, dat is ook zonde, want het is altijd een hele leuke periode, hoor ik... Uh, dat... Bedoel, Wat heb jij daar nou op je neus? Nee, dat was niet op je neus. Nou goed, Ik vind gewoon dat ze eigenlijk ook die, een, een soort netwerk moeten... Kan je niet al die mensen gewoon chippen ook? Weet je wel, een chip in je buik. Ik las vandaag een stuk over het LoRa-netwerk. Dat er alle dingen worden gechipt en die zenden dan een signaal uit van... ik ben vol of ik moet verwisseld worden of uh, er is water in de boot. Dat zouden ze eigenlijk ook moeten, moeten doen met de buiken. Dat ze daar gewoon sensoren in doen van... hé, hey, er zit een baby in de buik. Haal me eruit. Toch? Ja. ja precies Ongelooflijk nou, on precies. Straks de Zandvoortse berichten Paul Smit is een ontwerper Maar ook een muzikant En dat bewijst hij hier Met de nieuwe single Break Me Down Cherry Red You were a secret to me to dance in both of our defenses now. Try Nieuwe single heet Break Me Down. Ik moet zeggen, ik heb ooit wel eens de muziek van hem geluisterd. Maar ik weet het niet heel veel van deze man. Ik vind hem wel grappig. Het is een uh, beetje een uh, Engels beentje. Leuk met de gitaar, maak wat muziek. Het is uh, de Zandvoortse berichten momenteel. druk bezig met verbinding te krijgen met, uh, met de krant. Met je laptop. Met mijn laptop. Oh. Ah, ja, afgelopen week. Uh, oh. Word even in de rug houden. <laughs> Ja, weet je wat ik, gewoon, uh, wat ik gewoon doe? Ik ga jou gewoon de krant geven... en ik kijk nou wel gewoon even via de computer. Hey, Is dat een goed idee? Ja, ja, ja. Afgelopen week was ik in Egmond en Zee... en ik kwam daar het, het, het, de Duinstreek tegen. En in de Duinstreek stond er een heel stuk over... natuur en milieu... meerderheid Duitse toeristen blijft komen. En een groot gedeelte van de Duitse toeristen... vindt het eigenlijk wel stoer dat er van die windmolens komen. Ja, natuurlijk. Dat dat een groen gevoel geeft. De jeugd heeft er sowieso iets mee. Die zegt, ja, dat, we moeten toch iets doen... Dus die blijft sowieso wel komen. Ik geloof het, een vrij jonge leeftijd van, van 18, 24. Die hebben sowieso, ja, juich het wel aan. En het grappige is, dan kijk je vandaag in de Zandvoortskrant. Dan lees je toch een heel ander bericht. Die interpreteren dat heel anders. Die zeggen op een gegeven moment, 26% van de Duitsers komen niet meer. Maar dat is waar, een heel, heel is, waar is dat op kop. gebaseerd? Nou, ze hebben 500 Duitsers geïnterviewd. Ge ge ge 500 is niet heel veel. Geïnfiltreerd, zei dat? Nee, geïnterviewd. En blijkt dus dat... Nou ja, daar hebben ze de cijfers op gebaseerd. 500. Ja, ja, het is... Het is niet veel? Statistisch gezien klopt het wel ongeveer. Ja, maar goed. Heel veel mensen zijn er wel positief over. Ja, ik ben nog steeds gewoon... Als we dan iets... Ervoor willen zorgen dat we er iets uit kunnen halen... Zorg ervoor dat heel Zandvoort... Dat het bloeit en dat het juist, juist een, een, een reden wordt om hier naar te komen. In de dat schijnt ook een groot gedeelte van de Duitsers en van de toeristen zeggen van nou, ik vind het wel interessant om daar ook eens een ritje, wat jij ooit al eens voorstelt, een ritje te maken, een boottochtje naar de windmolens. Ja. Ook de zeebodem gaat veranderen daar. Ja. Dat is ook een heel mooi gebied om daar te gaan duiken. Ja, maar ook dus... om te vissen gewoon. Dat dus je zegt van nou, je mag een, een halve dag vissen. Je, ja. je legt aan aan zo'n windmolen en je gaat nou, daar vissen. Dat lijkt me nou weer niet zo verstandig. Waarom niet? Aanleggen aan die windmolens? Ja. En ja, dan krijg je dus allemaal mensen die op die windmolens gaan klimmen. En, ja? oh. uh, dat lijkt me niet verstandig. En oh ja, de bovenklimmen dus zij... gaat niet lukken, hoor denk ik. Nee maar Het maakt toch niet uit. Ik denk, ik zelf maak er, uh, maak er een feestje van, maak er een pretpark van daar. Maar dat goed. je misschien van de ene windmolen naar de andere... dat je dan op een koord kan lopen. Weet je, dat soort dingen. Ja, oké, okay. laten we niet helemaal doorslaan met de fantasie. Maar nee, goed. maar ik vind nog steeds dat we heel zandvoort gewoon energie neutraal moeten gaan maken. Dat we met z'n allen, met de juiste hier, dat, dat iedereen denkt... oh ja, maar ik wil naar dat dorp toe, want... Dat, Want, is ja, dat is helemaal dat is de toekomst. Ik ja. heb een collega die is ook bezig om, uh, om te proberen een uh, energiecentrale woning te laten bouwen. Want er komt daar het een en ander in Haarlem. Ja. En uh, dan uh, zijn ze ook gewoon bezig met die, uh, met die uh, projectontwikkelaars. Van, nou ja. Maar goed, kamp, kamp laat ons paal zitten. Dat is het volgende stuk wat in die kranten ja? is. Het feit dat de minister kamp lak heeft aan de argumenten van de Nederlandse kustgemeenten. Uh, ze nu een soort uh, iets raars genoemd: zullen we met z'n allen gaan paal zitten. Daar heel veel media-aandacht aan schenken. En uh, dan kan je daarvoor aanmelden. om ook gemiddeld zes uur uh, te gaan paalzitten. Ik vind dat best lang. Dat is best lang. Je hoeft de paal niet af, want er zijn sanatoren. Zeniend. Je kan er naar de wc. Ja, dat hoe? moeilijk wordt het. Er zitten een wc heel op. Daar zitten, gaan ze <laughs> voor zorgen. En dan kan je er dus zitten om het aandacht. En ze willen dus. Uh, het doel is om 50.000 handtekeningen te verzamelen. om te laten zien dat Zandvoort en omstreken er niet mee eens is dat daar windmolens komen. Dus het is, het is spannend. Twee kampen dus. Toch wel een kamp die zegt van. Kom op jongens. We moeten er hier doorheen. Uiteindelijk trekt het ook wel weer aan de toeristen. En misschien trekken we wel extra toeristen. En de ander zegt. Nee we willen het niet. Dit gaat ons banen kosten. Ja ik vind nog steeds. Juist maken dan... er ja. een. Ga je energie niet steken in het tegenhouden. Want dat ga je niet tegenhouden. Ga je echt niet tegenhouden. Ja, nee. Gewoon. Laten we eerlijk wezen. Ze komen er gewoon. Ze we echt... we zijn er al. Ze zijn er al. Ja, moet je maar, na... niet nee, okay, maar niet zo dichtbij. Nee, oké, maar je gaat het echt niet tegenhouden. Nee. Steek die energie juist in het zorgen dat we er wat uit kunnen gaan halen. En inderdaad het plan met, nou ja, dat we gewoon daar... Een, een... Nee, daar zijn ze nog niet aan toe. Ze, ze, ze barst nog van de energie om uiteindelijk nog steeds even kampen... en ze, ze verstand te peuten dat het geen goed idee is. De marathonzitting dus. begint dus op donderdag, 27 augustus... En uh, ja, ik ben heel benieuwd wie er allemaal gaan zitten. We gaan ja. het merken. Je kan je aanmelden. Waar kan je aanmelden? melden? Noem het ook even. Wat vind ik ook Waar op project? Waar kan je aanmelden? Je kan je aanmelden e. via E Jansen met dubbel S. Dus E at -E gmail.com of bel okay. naar 06. 2556-0818 Maar goed, ik wil ook nog wel even voor de strandpavioen houden, zeggen van, tuurlijk kan ik me wel voorstellen als je een pavillon er hebt, dat je toch wel een beetje je hart vasthoudt. Ik ja. heb makkelijk gepraat, ja, ja, ik wou nu ik, ik heb gisteren erheen, heerlijk het. op het strand gezeten dus, uh, tot zonsondergang en het viel ons al op maar goh, helemaal geen boten. Die zitten natuurlijk met z'n allen in Amsterdam. Yeah. En, maar ook dat je... Ik zag ze op dat moment ook helemaal niet. En het was echt een prachtige zon. Maar goed, ja, kijk, kijk, kijk, daar heb je het al, hè. Je zag ze niet. Maar straks moment... zie je ze wel. Nee, maar waar, ze staan er al. Ja, maar die, ze komen dichterbij. Als je in Wijk en Zee, Ik zit heel, regelmatig in ook in Wijk Wijkenzee. Ja. Ja, daar zie je ook... Windmolens. Windmolens. Ik, ik zie het probleem niet. Nee, dat hadden we vroeger ook met die hele oude windmolens. Ander onderwerp nog even, klein onderwerpje. Heb je ja, nog iets? Ja, zeker... Uh, er is, uh, morgen is er dus bij... Talassa uh, uh, Jazz. Jazz and More. Bij Talassa Vers En dat is nu de band... de, de, de Jaime of Jamie Rodriguez Band. En dat is uh, opzweepende Latin Funk en Dance. En dat is de muzikale basis van hun uh, dinges. En ze hebben al een, een cd gemaakt. En daarnaast heb je dus ook nog... Uh, dat er vandaag een rommelmarkt is. In Amsterdam Van 7 tot 14 uur. En uh, de tentoonstelling uh, van de Historische Grand Prix... is geopend in... Uh, in het museum, het Zandvoort Museum. En ja, daarna is daad... volgende week, hè? Nee, die opening is al geweest, van de oh. tentoonstelling. Oké. Okay. En het is morgen oh, dus ja. ook Kinderspeeldag in Oud-Noord. Van 11 tot 4 uur. Dus dat die hele wijkvereniging ah, dat daar... Spieker, dat moet je niet in het weekend doen, Kinderspeeldag. Kinderspeeldag? Nee, dat moet je lekker dwars doen op een woensdag of zo. Oh. Dan moet er ook zo'n straat worden afgezet... en dan moet de automobilist... Dat verdooi, is ook Je gebeur. kan je niet langs, speeldag zeker. En die dus liggen op zondag. Op ja. zondag liggen die, die mensen allemaal in bed, daar hebben ze geen last van. Goed, eh. Uh, nou ja. ja, als je in je bed ligt met een kater en je hebt anders niet gillende Oeh, kinderen, 11 in de straat. 11 uur. 11 uur. Zo weer niet veel naar. Goed, uh, het was over de stand van eerst weer een moppie muziek. En dames en heren, wat is het? Je landige keuze geworden deze week? Ja. Wat is dit nou, joh? Ah, het is detail, joh. Dus dit nou. Een heerlijk afgelopen <laughs> En dat is eh. boter. En dat Goed voor de morale. Goed voor het moreel. een caresse pour te coller, ziet u te rechauffé. Faut savoir bien pignoler. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon, bon pour le moral. Si ton doudou bien balancé, ou pas super sabées, et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral, chanter. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon. Pour waar je niet op zit te wachten. Weet ik het al. hou op over die molens. Stoppen, stoppen erover. Laat het los. Maar ik maak wel man om zo maar bezig te zijn. Goed. Heerlijke dag, doen nog steeds sale. Gaat vandaag stoppen. En morgen krijg je nog sale after. Je had ook uh, before sale, geloof ik. Ja, je hebt en ook... Een uh, after sale. Je sale in en de sale out. Ik ben sowieso altijd van de sale. Ik ben, ko koop eigenlijk nooit gewoon. Ik koop altijd in de sale. Ja, maar ik voel al die dingen van sale... Die ik vond het een slechte sale. Het was allemaal duur. Dat is duur. De shirts en zo van de sale. Oh, ja. Maar die ben, gaan we niet kopen hoor. Sale. En Ik weet het bij die winkels, daar heb je natuurlijk altijd zeg Maar je sale en heb je ook de nieuwe collectie ertussen hangen? Er zijn twee verhalen in het door elkaar. De goed opletten waar het over gaat nu. <laughs> en tussen de sale artiesten hangen er ook nieuwe collectie. En dan proberen ze je. Zo mooie dame. Ik weet, ik, ben daar zwa, ik heb ja. daar een zwak voor. Dus dan, mevrouw of meneer, u kunt ook dit wel eens proberen. Ja, maar dat is niet in de sale. Dat ah, ja, het staat of... misschien wel op. Hé, de sail. Ja, dat, ze, dat ze allemaal broeken hebben liggen. Ja? En dan is het... Ja, als je er zeg maar, één koopt, ben je 15 euro kwijt. En als je er drie koopt, ben je uh, 30 euro kwijt of zo. Weet je ja, wel? ja. Oké. Okay. Nou, en dan denk je... Oh, nou, die is wel leuk. En deze is wel lekker. En deze is wel lekker. En dan heb je er twee. Die vallen wel onder de actie. Maar die derde en nee. Ja, precies. Nee, ik ben echt alleen maar zeeldoek. Echt niks. Mocht ik heb verder niks met boter op het water. Nee, daar heb ik allemaal niks mee. Goed. Um... Ja. Ja. ja. Hebben we nog wat? Wat heb je nou? Ja. Nee, nee, we gaan vroeg tijdig, uh, tijdig stoppen, denk ja. ik. Ja. ja, ik moet toch wel zeggen als het liedje van zei bon pour le moral. Ik ja. vind het echt zo'n liedje van dat je dan in de Efteling of zo in die theekopjes zit of ja, zo. Ja, klopt. Daar ja. heeft het iets weg van. En dan nu een plaat waar je niet op zit te wachten. Nee, die heb je gehad. Ja, precies. Ja. Maar ik vond het wel, ik, vind het toch wel een heel, echt, heel, ik word er wel heel blij zomers van. Ja. Zomers blij van. Maar er is in, uh, in Gorle is er een inbreker geweest. Die had een tv gestolen. Maar Hij voelde zich blijkbaar toch, uh, ja, zijn geweten sprak mee. Want hij liet volgens de politie een briefje achter voor de slachtoffers. Van, sorry voor de schade, arme mensen hebben namelijk geen keus. Hij was dus het huis binnengekomen door met stenen een ruit in te slaan. Oh. Nou ja, een televisiejacht ja, dat levert ook niks op meer tegenwoordig. He? Televisie. Dat is ja. toch gewoon, hoe dom ben je dan? Ik vind het wel, ik wel grappig om die oude foto's te zien over inbrekers die al met een televisie lopen. <lacht> dus een hele grote televisie, ja? weet je wel. 20 euro, maar ja, oké, okay, 20 euro. Hier mag je hem hebben. 20 euro, ja, ja, ja goed. Toch te weinig. En als je kijkt of hoeveel schade je aan je ruit hebt, dan zegt die man bijna van wie het huis is. Van, hier heb je 20 euro. 20 euro. Ja. Je, ga bij de buren maar kijken of ze daar iets anders, of je daar iets anders kan halen. Ja, Kopen een patatje. Ja. Ja. En het was ook wel een beetje het nieuws van de afgelopen tijd. Uh, dat Anonymous, de hackersgroep, uh, oh ja. Ashley Madison uh, heeft ja. gehackt. Ja. ja. Ik vind het. Ik weet je. Als ik hacker zou zijn... Ja? en ik zou denken... wat zou ik nou eens gaan hacken? Vind ik dit echt een hele goede actie. Ja, dat, dit is echt een hele goede actie. Want, ja, ik, ik weet nog de eerste keer dat ik opeens op de radio... dat was dan volgens mij Victoria Milan. Die maakte dan opeens... reclame op de... Hey, zit je ook zo in de sleur? ga dan vreemd. dat ik echt dacht van ja. wat? gaan we nou reclame maken voor vreemd gaan? ja. Oh, als er een markt voor is, dan mogen we dus er markt aan. voor. ja. dan ja, ja. moet je kijken naar de hele seksindustrie. Ah, dus, denk jij ja. dat die mensen niet vreemd gaan allemaal, die daar uh, even een avondje... Hè? De hele seksindustrie. Ja, ja, natuurlijk. Ja, nou dan. dat is uh, en, da, en dat mag dan wel. Want dan ben je wel hypocriet. Ja, maar daar gaan, we, daar gaan we toch niet... Uh, nee, maar ik zeg niet dat het niet mag. Ik He? zeg alleen dat ik het raar vind... dat we daar op klaarlichte dag... Ja. reclame voor gaan maken op de radio. Dat, ja, <laughs> ja, dat gaat toch een beetje tegen mijn principe. Ja, dat, ja dat is toch wel ja. een beetje tegen mijn principe. En de grappige is dan wel... er zijn alle radiostations en tv-stations... die maken er dan misbruik van. Dan gaan ze mensen opbellen die ze kennen... waarvan een naam bekend is dat hun man... bijvoorbeeld vreemd is gaan Ja, uw man staat ook op de lijst. Ja dat, ja, dat vind ik dan ook wat? wel weer een beetje schoftig. RTL Nieuws bijvoorbeeld gisteren. Van die, van die man, dus hè? Ja, van die man. Ja. Ja, je die Die gaat ook van het radiostation. Ja. Vind, dat vind ik weer stoken, dat je denkt: van ja, dat, dat hoeft ook weer niet. En bijvoorbeeld RTL Nieuws gaat dan een lijst uh, produceren op een website. Ga naar de website en kijk welke man bij jou in de buurt ook vreemd gaat. Kom op, zeg! NSB'ers, landverraders... Ah, maar, uh, ik vind het wel eens goed hoor, dat die man aan de kaak gesteld Dat is weer een vrouw. Ho, ho, ho, ho. Waar ik het niet mee eens ben... is dat we nu met z'n allen mannen zeggen... het zijn niet alleen maar mannen, hè? Oh, oh nee, oh. heel goed om dat te zeggen. Want? Want er zitten ook gewoon een hele hoop vrouwen tussen. Ik heb, maar ik de lijst nou niet 50 door. 50-50? Nee nee, nee, nee, nee, nee, dat, dat is niet zo. Bij lange na niet, hè? Nou ja, goed. Ja, vrouw... Vrouwen zijn veel blikker. Dat vind ik altijd... Daar ik... Eh, ja. Ja, nou ja, ja, kan je, ik heel slecht tegen. De, de vraag is natuurlijk wel, als een vrouw afspreekt met een man... is het misschien ook een beetje een golddikker. Of denkt van, nou, ik, ik, ik, ik heb geen man. Laat ik dan maar een getrouwde man nemen. Is natuurlijk ook niet slim, hè? Nee, hey, En ook daarbij, <lacht> niet al die mannen... en niet iedereen die op die site is. Hoeft ook echt te gaan. Het kan natuurlijk ook zijn, als jij gewoon op zoek bent naar gewoon een soort affaireachtig iets. Naar geluk. Ja. Nee, juist niet. Als je naar geluk op zoek bent, dan dan... Op zoek dan naar een wip. Dat, ja. ja. dat is het gewoon. Maar, um, ja. wat, wat ik ook wel grappig vind, is dat ze, ze, hebben zeg maar, eerst hebben ze die lijsten gepubliceerd met al die gegevens van die mensen. Ja. Vervolgens hebben ze de hele Mailbox van de CEO hebben ze gewoon op internet neergezet. Gewoon alle gegevens. Ah oh ja, nee, dat, kan, dat gaat te ver. En um, ze hebben ook de hele structuur van de, van de website... Uh, hoe, hoe de web, uh, wachtwoorden gegenereerd uh, worden... Uh, hoe, uh, hoe, en hoe de hele website is opgebouwd... hebben ze ook helemaal op internet gezet. Dat wordt echt een reorganisatie, ja. En natuurlijk, uh, ja, er staat ook natuurlijk een heleboel... En wordt die man nu ontslagen? Want er was toen maar, toch ook een vrouw die... Uh, toen bij het ministerie was. En die dan ook uh, zich in kon laten huren als beesteres. Uh, die, oh ja. die is ja. ontslagen. Ik vind dat, dat die CEO nu ook ontslagen moet worden. Ja, maar... Ja, dat zou, dat zou wel... De CEO ontslagen worden? Hoezo? Nou, niet, te, hij moeilijk, erop stond. niet te moeilijk. Maar, hoe, hij erop stond? Ja. maar um, hoe heet het? Wat denk je dat, zo n, zo n, uh, dat een Nederlander uh, die die site gebruikt... gemiddeld uh, gebruikt uh, of besteedt aan uh, zo'n site? Ja, wat wat denk het? je dat het ongeveer kost om ja, een affaire <laughs> te hebben? Alleen de website, hè? 200 euro? 203 dollar okay. met uitschieters van enkele uh, gebruikers die duizenden euro's oh. erin stopten. Ja, als u echt heeft, er wel geld over maakt, dan hebben we wel een match voor u. Blijf ja, betalen is... ja, en binnenkort ja. heeft u geluk. Heel even terugkomen op die, die vrouw die zich liet invullen. Ik vind het best wel, ja... Jij ja, vindt het terecht dat ze nee. nee. Nee, nee, ik ook niet. Nee. Nee, nee, maar, ja. nee, goed, ze had een hoog, uh, hoogwaardigheid. Ze had een goede uh, klus. Goede, ja, en uiteindelijk deed ze naast deze uh, je, je wordt daardoor chantabel. chantabel maar ja, als het precies. toch wel aan het licht is gekomen, dan maakt ja, het ook maar, niet meer uit. Ja, maar ik denk zo iemand heeft. Dat, dat is een soort. Wat jij. Ja, oké, okay, je laat je inhuren dat ze dan wel weer een beetje. Maar ja. Nou ja, ja, okay. ja Ik goed, kan er We het niet goed verwoorden. We komen er niet uit. Goed. Nou, uh, nog wat enkele plaatjes zullen wij aan u laten horen. Gisteren speelde ze ook op Lowlands. Stressed Out is de nieuwe van 21 Pilots. We zijn met z'n tweeën, maar.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 come back time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 Oh, ik ligt er maar een puntje van. Lijkt het toch te het. L.L. Cool Jay's beginperiode heeft ook iets weg van. One Pilots gisteren ook op Lowlands. Of al dit weekend. Ik heb het niet allemaal op het programma gezien, maar ik zag hem op de lijst. Wat een lijst. Wat speelt er allemaal. Bizarre gewoon. Stressed out. Kom even tot jezelf. Kies even. Kies even voor jezelf. Het is een de jaren negen. Hij kan tegenwoordig echt niet meer, want tegenwoordig moet je voor elkaar kiezen de participatiesamenleving. Dus dat kan niet meer. Maar ja, goed, daar kan je wel stress van krijgen. Nou, daar kan je, best wel, uh, kan je best wel bang voor zijn. Angst zegt... Wat zegt u? Pas op. Oké. Okay. En adem maar goed door. Ja. Nou? Daar ben ik bang voor. Ja, ik was er ook wel een beetje bang voor. Ik heb niet zo'n laf van stress hoor, moet ik zeggen. Volg mij allemaal reuze mee allemaal. Dus Het loopt alweer tegen de klok van 10 uur. En natuurlijk, als we het alweer over seks hebben gehad... gaat het nog een tijdje door buiten het uitzending ja. om. Kunnen we nou overal ophouden? Ja, sorry. Ma straks... Oké, okay, man is ietsje slechter dan vrouw. Laten we het ja, zo over zeggen. Ik heb, ik, ik heb er straks cijfers over, maar die, daar ga ik jullie niet mee lasten. Okay. Oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Hey, nou, toch even heel iets anders. Koenders is natuurlijk ook van ontwikkelingshulp. En hij wil ook wel eens praten over het klimaat. Ook belangrijk natuurlijk. Dus hij ging naar Spitsbergen. En dan heeft hij de gulf... Gulstream 4 voor nodig. Z n, z n, de, de, de, zeg maar het vliegtuig van uh, zijn militair vliegtuig staat ook heel groot aan de zijkant. Het staat de militaire toestanden. En dan moet hij landen op een vliegveld bij Spitsbergen. En die accepteren geen militaire vliegtuigen. Toen had hij gezegd. En uh, Hennis, die is natuurlijk van de van defensie. Laat hem anders even overspuiten. Schuur het anders even, dat stukje wat, wat, waar het op staat, en maak het dan gewoon even wit. En dan zegt, ben je, je laatafel, ben je gek geworden of zo? Weet je wat het kost? Hebben ze er even naar gekeken wat het kost? 90.000 euro kost het. Om die letters even weg te verven. Ja. En u, ja, uiteindelijk ook weer terug te zetten. Dat is ook, uiteindelijk moet de dat is ook wel weer. Te, de militair toestel worden. Dus uiteindelijk hebben ze nu een oplossing gevonden. En, uh, ja, en dan heb je nog. Kopen. En dan gaat hij overstappen. Gaat nu met twee vliegtuigen. Eerst naar één vliegveld, daar staat hij over een brandvliegveld. En met dat vliegveld gaat, vliegtuig gaat hij dan naar dat antimilitair vliegtuig om uiteindelijk over het klimaat te praten. Kan niet op de fiets man? Gaat over klimaat. Ga je met de vliegtuig heen. Echt. Het zijn allemaal koenders. Yeah. Ja. Ja, ik, ik zit even hier ja. te kijken. Ik zag laatst dus ook een heel... Uh, ik heb gekeken naar de Ook over op tv. En uh, daar zag ik dan ook uh, Klaas Gaastra. Die heeft een hele grote... Zijlboot. En uh, daar kan je dus uh, mee Een hele grote zeilboot. <laughs> en hoe is ze dat zo tegenwoordig. Is dat weer een stukje... Sorry, hoor nou. Ik bleef vangen. Maar ik zat dus nu even te kijken van hoeveel, hoe duur die reizen gaan worden. en zo Want Dat wil ik ooit wel een keertje. Maar uh, het is, was wel een heel aparte man. Hij is 62. En die, uh, doordat hij dus met klanten uh, gaat varen. Dus echt naar de Noordpool. Ja? Maar naar Argentinië en zo. Okay. Daardoor haalt hij zijn reizen. Uh, daardoor kan hij de boot in de vaart hebben. Oké, okay. dus, gaat, het, uh, gaat het misschien ook naar Spitbergen. Ja, hij zegt dan? ook de wacht is voor veel passagiers een hoogtepunt van de reis. Ik denk nou, dat vind ik nou weer iets minder. De wacht dat je s'nachts uit bed valt. Ja, vier uur gehaald. langs. Dan want er kan een, een, een, een, een uh, ijsbeer aan boord klimmen. Ja, zoiets. Die op een ijs zo naar de boot komt. Dus ik wil eens kijken of je nog wat vlees te halen. Want verder is er allemaal niks. We allemaal ja, niks meer te halen. Ik vind het wel heel gaaf. Ik, ja. uh, ik heb zelf zo van, het staat wel eigenlijk op mijn bucketlist... dat ik ooit een keer zo'n cruise mee wil maken. lijkt me zo gaaf. Ja Okay. En, uh, en Floortje Dessing, die, uh, die gaat dus wel eens met hem mee voor, uh, voor die uh, televisieprogramma 3 okay. oh, Prijs. Oh, ik dacht voor die grote zeilboot. Ja, zeker. Ja. Voor die ja, grote ja, zeker. zeilboot. Oké. Okay. Ja, Z zullen ja, we gaan eerst een mopje muziek doen, dames en heren? Jawel, en daarna de laatste alweer, de laatste al weer. Young the Giant, langzaam. Oh, dat is het toch wel een beetje, Wat is het groot? Uh, my Body, Apartment. En dit Mind Over Matter. Is it better to any of us? Don't change the subject. I'm heavy on your love. I missed that train. New York City, you're Stevige muziek. It's About Time is de laatste plaats. zou nu niet toepassen. We zijn aan het einde van dit rijdenprogramma. It's About Time. It's dit about was time. Minds Over Matter. Jong the Giants. Leuk beetje. Ook leuke videoclipjes. Die wijzen ze vaak op mijn werk. Bij de vrouwen slaan ze goed aan. Oké, okay, ja, ik zag trouwens gisteren ook een boot. En die had de naam Uriah Heep. toch oh. ook een of andere band. Dus ik verwacht Jesus. ook binnenkort een boot. Young, the giant. Young klinkt, the giant. Het klinkt wel stoer. Het klinkt wel stoer, ja. Uriah Heep is wel een beetje... dik daar ze helemaal bejaarden op, zeker? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ik kan ook niet, geen plaat meer voor de gegeven. Wij, wij houden voor hardrock muziek. <laughs> helemaal harde muziek. Dat Ik ben al een beetje doof geworden. Als ze zeggen ze het hard en dan valt hun gebit ja. op het dek, weet je? wel. Ja. Oh sorry. Raak me op. Ga Je zegt het nu, maar ik was gisteren bij Harlem Jazz. Ja. En uh, dan staat er, er, stond een of ander bandje. Nou ja, ze leken een beetje op ACDC e e e achtig waren oh, ja. ze. Maar dan ouder. En die Averen? stonden, uh, maar dan, uh, ja, nog ouder, ja. stonden ze uh, helemaal te rocken op dat. En er stonden echt allemaal mensen omheen van, uh, ja, ja. onze leeftijd. Nou ja, laat ik zeggen. Ik denk dat ze bijna ongepensioneerd gepensioneerd waren. Oh, Heemal, helemaal, helemaal, helemaal los. Lek, en dan had hij ook zo'n snurrenstem. stem. Had ja, hij ook zo'n smurren ja. stem niet? Want het, van de ACDs had laat een hele rare stem. Vond ik. Vroeger niet, maar later, later kreeg ik echt een hele aparte stem. Dat, ah, hij, hij zong niet te veel en dat was maar goed dan. En vanavond, zijn er hoogtepunten vanavond? Heb je ik heb werkelijk geen, geen gaat... idee. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb de lijst doorgekeken. Ja? Je werd er niet warm of koud van? Ik ken daar helemaal niemand van. Dizzy dus Gillespie zat er niet tussen. Maar, maar op zat er helemaal ik niet tussen. Ik, ik vind van dit soort dingen altijd het leukste om gewoon. Uh, uh, van haar heen te gaan en me te laten verrassen door. echt voor bandjes. Voor bekende naam hoef je er niet heen te gaan volgens mij. Nou, nee, ik zag nee, maar dat die ene dame die toen uh, een keer gewonnen had. Uh, die, uh, een, uh, een, uh, een Surinaams of zo. Met hele lange haar. Uh, oh, wat was ze er weer? Ja. Hebben we wat Nevska of zo? So, so. Ze had echt zo'n hele leuke apart. Ja, nou. we zijn toen nog overigens gestruikeld. Ja, lang, ja. heel lang met jou, ja, Jofanka, Jofank, alja, oh, die was er en dat je was Is juist? niet helemaal. jazz, zou ik zeggen. Nee, Goed. Wel leuk. Nou, straks natuurlijk een goeiemorgen Zandvoort, live van het Hoogland. Stap op de fiets, ga er We spreken elkaar volgende week weer. Hoi. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het.